De burgemeester van de Canadese stad Montreal is opgepakt. Hij wordt verdacht van fraude en omkoping. In de provincie Quebec, waar Montreal ligt, zijn tientallen politici en bedrijven de laatste tijd onder vuur komen te liggen. De gearresteerde burgemeester Appelbaum beloofde juist de corruptie aan te pakken. Ook zijn voorganger vertrok na een omkoopschandaal. De beschuldigingen tegen Appelbaum stammen van voor het moment dat hij burgemeester werd.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 Van de rechter mag de publieke omroep in ieder geval weer tijdelijk gaan uitzenden. Totdat er een nieuwe nationale omroep is opgezet. Het weer vannacht droog en warm, minimaal van 15 tot 20 graden. Morgen veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Het wordt 28 tot 34 graden. Op de wadden een stuk koeler. Dit was het ROVE-journaal. Dit is Radio 1. EO Dit is de nacht Met Saskia Weerstand Ja, nacht. Goed dat u luistert. U hoort het zojuist al eventjes. Ik heb al een beetje verklapt waar we het over gaan hebben. Maar we hebben nog veel meer in deze uitzending. We hebben namelijk later ook nog live muziek van Living Room Heroes. Ja, en we gaan het dus hebben over hoeveel je op je ouders lijkt. Maar dat allemaal later. We gaan het namelijk eerst hebben over, ja, spieken. En dit natuurlijk. Moeten er examens opnieuw gemaakt worden? ...vragen veel scholieren zich af na de diefstal van zeker drie verschillende examens op een school in Rotterdam. Bedroefd zijn ze op de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Galdoen. In een reactie schrijft het bestuur van de school dat ze niet kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van de examendiefstal. Eigenlijk elk moment gebeurt er weer iets nieuws. Hè. Vandaag was dan vanmiddag duidelijk dat uh, bij meer dan 50 leerlingen een vingerafdruk is afgenomen. En daar blijkt nu uit dat ook één jongen, een jongen van 18 die HAVO-examen deed op die school. Die vingerafdrukken die kwamen overheen. Dus ja. Ja, die is nu ook opgepakt. De derde alweer. Eerder werd ook een meisje van 18 opgepakt en een jongen van 19. En ja, ze worden morgen alle drie voorgeleid. Ja. Uh, de fraudes van de examens, het is natuurlijk het nieuws van de week. Uh, de, de examens werden gestolen op een uh, bijzondere manier. Via een, een luikje boven in de school ergens. En uh, met de sleutel van de kluis, dus erg moeilijk was het natuurlijk niet. En inmiddels is er ook bekend dat er heel veel uh, examenkandidaten zichzelf hebben aangegeven. Dat is natuurlijk ontzettend knap en daar gaan we het ook over hebben. Pieken. Wat heeft u vroeger gedaan? Wat heeft u vroeger uh, ja, geprobeerd om uh, de prestaties een beetje uh, beter te krijgen? Misschien wel net als ik, af en toe voor Duits of Frans, een klein spiekbriefje waar het uh, even niet zo uh, lekker ging. U mag het uh, allemaal uh, aan ons vertellen. Ik begrijp dat de telefoonlijnen uh, er nog uh, eventjes uh, uit liggen. Maar blijf het vooral proberen, 0800-1121. En anders was het 0800-110. Nee, nee, die gaan we niet gebruiken, hoor ik net. Maar mailen kan, en dat mag naar nacht apenstaarteo.nl en als u daar uw telefoonnummer inzet dan kunnen we u wel terugbellen dat is dan wel weer fijn dus u kunt in ieder geval mailen nacht.eo.nl en uh, Twitter zijn we ook te volgen via apenstaartje dit is de nacht en bij me in de studio zit Jan Verweij goedenacht hallo, dag ja, u bent zelf docent ik ben zelf docent ik ben docent op het voortgezet onderwijs in Tilburg op het Sinterdulfus Lyceum kijk aan ja. Ja, en uh, u wil vannacht aanschuiven om het ook te hebben over dat spiekgedrag van jongeren. Heeft u zelf wel eens gespiekt? Ja, ik denk wel dat ik vroeger wel eens gespiekt heb. Ja, ik vind dit overigens wel een wat grotere vorm van spieken hoor, wat er, wat er is gebeurd. Maar, ja, dat is waar. Ja, ja wie niet? Hey, een beetje bij de buurman kijken. Ja, ja? maar dat, dat, dat deed u dus. Gewoon bij de buurman kijken. Ja, nou, bij de, de buurman kijken, bij de buurman laten kijken ook. Maar verder ging het eigenlijk niet. Nee? Nee. nee. Nou, dat is toch wel heel braaf eigenlijk. Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Ik, ik zie dat bij mijn leerlingen en ik hoor dat bij mijn leerlingen eigenlijk niet anders. Ik geloof niet dat er veel andere uh, manieren zijn dan... Uh, nou, dan eens even bij de buurvrouw of bij de buurman kijken. Oké, okay, dus niet in de grafische rekenmachines alle toetsantwoorden al uh, voorgekoud? Of, uh, ja, de, oh, maar dat, dat, dat, vind, dat vind ik nog wat minder. Ja, ik denk wel eens dat er, dat er, uh, dat er wel eens wat in woordenboeken, dat daar wat, uh, wat papiertjes liggen of zo. Maar over het algemeen komt dat denk ik toch heel erg weinig voor, hoor. Ja? Ik denk dat dat schromelijk wordt overdreven. Oké, okay, ja. oké. Okay, nou, ja, uh, nou ja, we gaan het er de hele nacht over hebben. Dus uh, ja, mensen kunnen dus uh, reageren. nachtapestaart.eo.nl over uw spiekgedrag vroeger. Of misschien even dat kleine beetje extra wat u gedaan heeft om een toets te gaan halen. Maar we gaan eerst uh, naar muziek. Marvin Gaye, what's going on? Marvin Gaye. What's going on? Nou, dat dachten ze waarschijnlijk ook toen die examens allemaal uit de kluis uh, gestolen bleken te zijn. Uh, what's going on? Waar zijn die examens? En ja, hoe loopt dat af? Nou ja, voor uh, een aantal studenten is het nog niet zo heel erg goed, want die moeten de examens overdoen. Um, we hebben uh, twee bellers aan de lijn en die uh, zijn allebei van de instantie die helpen je uh, scripties schrijven. Ja, nou wordt daar ook een beetje over gespeculeerd of dat dan nou misschien ook een beetje fraude is. Ik heb uh, Bas zwaan van Scribbler.nl en ook dames. Messing van scriptieklasje.nl. Goeie nacht. Hi, Ja, mooi in koor inderdaad. Hey Bas, ik begin bij jou, Scribbelen.nl. Wat doen jullie precies? Ja, om um je eigenlijk meteen even te corrigeren, wij doen niet uh, scripties maken of schrijven. We mm hebben -hmm. um, wel begeleiding van scripties, maar we, wij focussen ons echt op taal. Ja, precies. Dus de inhoudelijke gewoon alle grammatica en dat soort dingen. Ja, en dus wij, wij raken eigenlijk alles aan behalve de inhoud. Ja. En we hebben een platform opgericht. We zijn vanaf oktober vorig jaar gestart. En het is een online platform. En freelance editors, die kijken dan scripties na van studenten. Ja. Dan moet je met name denken aan... Freelance editors zijn met name taalkundigen. Of mensen die veel ervaring hebben met het uh, doornemen van scripties. Mm -hmm. En de studenten zijn eigenlijk studenten van hbo-instellingen uh, en, uh, en universiteiten. Die moeite hebben met taal of die in een enorme tijdsdruk zitten of die al een keer een scriptie hebben ingeleverd, maar een uh, onvoldoende hebben gekregen en die schakelen ons dan in. Oké, okay. kijk aan. En uh, Damien, wat doen jullie precies bij scriptieklasje.nl? Ja, wij richten ons wel meer op de, op de inhoud en de structuur, maar ook, ook wij schrijven niet de scriptie voor de, de student. Maar ja, je moet ons een beetje vergelijken met uh, ja, de coach van een, uh, van een uh, topsporter. Hè? Uh, uh, ja, de scriptie schrijven we op HBO of uh, WO-niveau, dat is gewoon topsport. En uh, ja, daar, daar heb je iemand uh, bij nodig die uh, je ja, kan helpen om, uh, om, om goed te presteren. En op de, uh, veel universiteiten en hogescholen hebben de docenten eigenlijk heel weinig tijd om uh, ja, die inhoudelijke coaching, hè, dat, dat sparren, dat, uh, ja, om dat te leveren. Dus. Studenten zitten vaak met de handen in het haar. Die hebben echt iemand nodig ja, die hun die, die, die wat scherpe vragen stelt. En ja, die weet van goh, aan welke kant moet het een beetje, beetje op. Maar, en die dat niet vertelt, maar die juist een beetje prikkelt om die kant op te gaan. Ja. Dus dat is wat wij doen. Wij, wij vragen een beetje door op de grote lijn. En uh, we kijken van, hey, wat zit er nou logica in? En als die logica ontbreekt, dan uh, proberen wij de studenten te stimuleren om die er meer in uh, te vinden zelf. En dus eigenlijk stellen jullie kritische vragen... waardoor uh, hun blik weer een beetje verscherpt wordt, zeg maar. En ze zouden ja. weer uh, aan het werk kunnen. Ja, precies. Daar gaat het om. Uh, uh, ja, je, schrijven is toch een vorm uh, van, van communiceren. En communiceren doe je niet in je eentje vanaf, je, vanaf de zolderkamer. Maar ja, daar heb je mensen bij nodig. Dus uh, het scherpt uh, je gedachten gewoon. Het helpt je gewoon om uh, ja, met, iemand te, met iemand te praten hè, over je stuk. Dat doen ook heel veel schrijvers en wetenschappers zelf. Hè. Die ja. gaan met een collega even bomen, brainstormen. Om nieuwe inzichten en... te krijgen weer. Ja. Ja. Dus eigenlijk zeg jij, wij helpen ze alleen maar. Ja, dus alleen maar, wij helpen ze eigenlijk alleen maar. Kijk, ik, ik, ik snap allemaal wel waar de commotie vandaan komt. Hè? Want er zijn inderdaad ook hele schimmige websites. Ja, je kunt ze zo vinden als je even zoekt op Google. Die, ja, waar je gewoon kunt vragen van... Hé, hey, ik, ik moet nog een onderzoek doen. En wil iemand dat voor mij doen? Ja, ja dat is gewoon uh, je, je reinste fraude. Dat, dat is keiharde fraude. Ja. Ja. ja. En dan dat ga is... ik even naar Bas. Want Bas, ja. je wordt natuurlijk ook uh, in je scriptie beoordeeld... gewoon op de spelling, de grammatica en al dat soort dingen. Uh, als jullie dat dan gaan verbeteren... ja, dan is dat toch wel een soort van fraude, denk ik. Of zie ik dat verkeerd? Ik denk dat je dat verkeerd ziet. Maar uh, of het fraude is ja of nee, dat is ook vaak lastig in te schatten... voornamelijk vanuit de universiteit en hogescholen bekeken. Mm -hmm. uh, wat je vroeger zag, tientallen jaar geleden of tien jaar geleden... dat je als uh, scriptieschrijver had je één begeleider... En die begeleiden je door het hele proces van schrijven. En wat je nu ziet is dat een professor, en vaak zijn het uh, professor in woordingen, uh, die, die, die hebben meer dan 50, 75 studenten. Die zich tegelijkertijd begeleiden bij het schrijven van een scriptie. Ja. En wat dan een, een, een professor vaak zegt ook, is, gewoon, daar heb ik zelf ook ervaring mee, dat is, die, gaan, die focussen alleen maar op de inhoud en die zullen je niet corrigeren op je taal. Ja. En ik heb zelf bijvoorbeeld het geluk gehad dat ik, uh, mijn ouders zelf uh, gestudeerd hebben en mij hebben kunnen helpen met mijn taal. Maar er zijn ook heel veel studenten die dat geluk niet hebben. En los daarvan zijn er ook heel veel studenten die bijvoorbeeld last hebben van dyslexie. En er zijn ook heel veel studenten die hebben, uh, dat zijn vaak de, uh, die nog allechterende ouders hebben en die dus thuis niet zoveel Nederlands spreken. Mm. En die, uh, die zijn er ook steeds meer die gewoon op de universiteit zitten en die dan wat meer moeite hebben met Nederlands. Ja, en die, die, die, ja, dat is een uitkomst voor hen is het een uitkomst. Maar, maar het wordt huilen. wel, zeg maar, ze worden er wel op getoetst op de taal en de spelling. Dus als dat dan zeg maar verbeterd wordt door een externe partij, dan, ja, dan krijg je toch een hoger cijfer waar ze misschien dan geen recht op hebben, toch? Ja, je bedoelt, ja, het, ja, het zijn eigenlijk twee kanten. Vaak heb je een de merendeel van de scripties worden in het Engels tegenwoordig geschreven. En dat zijn toch voor veel studenten is dat niet de moedertaal? taal. Hm. En daar zie je ook in dat. Uh, op universiteit wordt er niet in Engels, in Engels onderwezen. Je krijgt gewoon een college in het Engels. De colleges die je krijgt, die zijn vaak van docenten die zelf Nederlands zijn. En dan wordt er ineens van je gevraagd om een Engelstalige scriptie op te leveren. Ja. Uh, bij ons worden, worden scripties nagekeken, maar ze worden nagekeken met uh, een functie in beurt. En die heet wijzingen bijhouden. En, en, en je krijgt tips om je document beter te maken. En een student staat daarna altijd vrij om... Die wijzingen te accepteren of te wijzen. En Wat wij hmm. ook merken is dat veel studenten zeggen wij hebben echt veel geleerd okay. van jullie. Ja. Ja. En wat vinden uh, universiteiten en hogescholen van, uh, van jullie? <laughs> nou wij hebben wel eens, uh, wij zijn zelf, zitten wij uh, met ons bedrijf in Tilburg. Uh, overigens doen wij door heel Nederland een scriptje nakijken omdat wij dus een internetdienst zijn. Maar wij zijn zelf, zitten zelf in Tilburg en we hebben wel geprobeerd contact te zoeken met de universiteit van Tilburg. Maar je ziet daar toch wel wat aarzeling optreden. Ja. En dat, is, dat lijkt me ook wel lastig voor een universiteit om daarmee om te gaan. Um, maar om misschien een goede insteek te nemen. Ik weet bijvoorbeeld, er zijn vanaf afgelopen jaar worden de eisen steeds strenger voor scripties. De tijdsdruk wordt steeds groter. En wij hebben bijvoorbeeld nu heel veel studenten die bij ons aankloppen. Die een, een, een taalcheck krijgen. Die mogen nog maar drie spelfouten hebben op een pagina. Of op de drie pagina's drie spelfouten. Mm -hmm. En anders komen ze niet meer door de toets heen. Dus er worden, ja, er worden steeds strengere eisen gesteld, maar de begeleiding die, die, die vaart niet mee, zeg maar. Ja. En dus zie je dat die studenten bij ons aankloppen. En, ja, en voor een, een, een, een universiteit of een hogeschool. Studenten die langer studeren, die kosten geld. En een student die zo snel mogelijk afstudeert, dat is voor een universiteit of hogeschool juist mee en meegenomen. Dus het is een beetje, we zitten nog op een... Uh, hebben we hebben wel nog wat terrein te winnen, hoor. Met, uh, met hogeschool en universiteit. Oké, okay, nou ja, ik, ik, ik heb een docent uit Tilburg uh, in de studio. Dus uh, ja. daar kan ik het gelijk even aanvragen. Uh, als u dit zo hoort, uh, Jan, wat, wat, wat vindt u er dan van? Nou, ik vind, Ja, eerlijk gezegd, ik geef zelf ook les op de Universiteit van Tilburg. Ik vind het een beetje op het randje, hoor. Uh, het, het schrijven van een, uh, van een scriptie of het maken van een werkstuk... dat is niet alleen een eindproduct afleveren, dat is een proces. Hm. En uh, studenten worden begeleid in dat proces. En als er daarbij een uh, ja, uh, externe hulp komt... Ja, dat kan allemaal wel, als het gewoon netjes en eerlijk gezegd wordt... Maar ik vind het een beetje vreemd om te zeggen van... Uh, ja, het moet vaak in het Engels gebeuren en ze krijgen toch eigenlijk geen Engels... of uh, ze worden maar, maar, maar slecht onderwezen in de taal. En uh, ja, je mag ervan uitgaan dat mensen op een universiteit... dat die zich goed kunnen uitdrukken. Als dat niet het geval is, dan hebben we een probleem. En als daar een externe factor bij moet komen, een bureau bij moet komen... dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen daar toch wat, nou, op zijn minst wat vraagtekens bij zetten. Ik vind het echt op het randje gaan. Dat het een beetje op het randje zit, ja, ja. Nou, Bas, je hebt wel gelijk antwoord vanuit uh, de ja, universiteit. Nou moet ik er wel op in als het daarop in mag gaan. En we hebben, je hebt bijvoorbeeld op heel de universiteit heb je scriptoriums. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk mini-broodjes zoals wij, mm -hmm. maar die doen het dan vanuit de universiteit zelf. En daar zit gewoon geen, geen winstoogmerk achter, maar die, die geven ook gewoon begeleiding aan studenten. En ook taalkundige begeleiding mm -hmm. uh, voor studenten die dat nodig hebben. En je ziet vaak dat veel studenten die weg op die route niet kunnen vinden, dus gewoon met hun handen in hun haar en die kloppen dan bij ons aan. Het is niet zo dat dat studenten zijn die snel hun scriptie willen inleveren of daar niks aan doen. Het zijn vaak studenten die heel veel moeite doen voor hun scriptie, maar die gewoon uh, niet de begeleiding kunnen krijgen of de weg niet kunnen vinden mm. om uh, dat op school te vinden. Dus wij, wij, wij maken niet zo vaak mee dat we studenten tegenkomen die zeggen die wij die een scriptie bij ons inleveren, waar wij het gevoel van hebben, nou die mensen die hebben helemaal niks, niks, uh, geen werk verricht. Dus vaak nee. juist de studenten die die een beetje aan de wanhoop op zitten, dat ze. Uh, ja, dat, dat zijn vaak de studenten die wij binnenkrijgen. Ja, precies. Maar er is nog uh, geen onderzoek naar jullie ingesteld, zeg maar. <laughs> om te checken of dit dan fraude zou kunnen zijn of iets. Tot nu toe uh, is het alleen nog maar positief, zeg maar, bevallen bij jullie. Ja, ja. dat klopt. Ja. En, uh, Damian, uh, jullie doen vooral ook echt die coaching, echt het sturen. Um, uh, is het voor jullie dan geen idee om, om samen te werken met hogescholen? Want dat lijkt me dan een. Ja, een veiligere manier. Dan zit je niet zo op het randje, zeg maar. Ja, ja het is zoals Damian, hè. Maar, maar goed, maakt maar, maar niet uit. Maar uh, sa samenwerken, ja, dat is. Uh, ik zou dat op zich uitstekend vinden. Ik kom trouwens zelf, uh, heb ik uh, geleerd, uh, uh, ja, het vak geleerd, zeg maar, op, op, uh, op zo'n soort scriptorium. Op een academisch schrijfcentrum in Nijmegen. Dat was inderdaad een officieel schrijfcentrum vanuit de universiteit. Ja. Um, uh, dus uh, ik heb een beetje gezien van uh, uh, dat, dat, dat, dat er eigenlijk wel een, een grote behoefte is aan dit soort begeleiding op de universiteit. En dan bieden wij natuurlijk wel een ander soort begeleiding dan uh, wat Bas uh, dan doet. Maar uh, um, ja, ik denk dat uh, heel veel van die opleidingen te weinig geld hebben om dit soort uh, uh, begeleiding te bieden. Ja. Dus uh, ik denk, ik zou graag willen samenwerken. Maar ja, ik, ik, ik ik verwacht niet heel veel van die kant, omdat ze toch al behoorlijk onder druk worden gezet uh, van, uh, vanuit de overheid uh, ja, om overal uh, geld te bezuinigen te juist. Ja, precies. En uh, hebben jullie de druk? Hebben jullie veel uh, klanten, allebei? Nou, ik heb het behoorlijk druk en het zeigt uh, alleen maar en het verbaast me soms wel eens. Omdat uh, ja, er komen eigenlijk, uh, ja, onder haverklap komen er weer bureaus bij. Zo'n uh, bureautje is zo uh, zo tegenwoordig snel opgericht. Ja. En uh, met Skype kun je het makkelijk uh, landelijk ook uh, ook dekkend aanbieden. Dus uh, ja, de, uh, onder haverklap uh, start er weer een nieuw bedrijfje. Uh, ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat er een bepaalde kwaliteitscriteria worden afgesproken. Dat er ook wordt gezegd van ja, dit kan wel en dit kan niet. Hè? Dat ja. dat vanuit de uh, universiteit en de hogescholen door de overkoepelende organisatie ofzo wordt, wordt vastgesteld. Want ik vind het gewoon jammer dat het uh, uh, ja, wat, wat de docent net zegt, dat het een soort open vraag is van wat wel kan of niet kan. Want ja. ik heb eigenlijk niet gehoord uh, van de docent wat hij nou zelf vindt. Behalve dan dat het uh, ja, op het randje is. Ja, maar wat is dan wel het randje en wat uh, uh, uh, uh, uh, wat is nou tot aan het randje en wat is over, over... En ik denk dat het belangrijk is voor de docenten, voor de studenten en voor ook uh, ja, ons als, als bureaus om te weten van wat nou wel kan en wat nou niet kan. Want ja, anders, anders blijven ja. we maar in het rond. Een beetje het gewis, uh, zeg maar. Nou, Jan, heb je daar een, een antwoord op? Nou ja, ik, ik denk dat je zelf al een beetje een antwoord hebt gegeven. Ik zei. Uh, ik probeerde een beetje bescheiden te blijven en te zeggen: van. Nou, het is niet helemaal duidelijk. Maar als jij zelf al zegt dat dat soort bureautjes. gewoon als paddenstoelen uit de grond oprijzen. en dat er toch een beetje gelet moet worden op de kwaliteit. Nou, dan, dan, dan, dan leg je precies de, de vinger op de zere plekken eigenlijk, hoor. Ja. Um, uh, het, het gaat natuurlijk nog veel verder. Niet alleen het schrijven van scripties of bij het helpen van werkstukken, maar in zijn algemeen. De hulp bij, uh, bij het examen doen. Ja, dat rijst uit de pan en iedereen die gaat zich ermee bemoeien. Daar hebben wij de scholen voor, daar hebben wij de mensen voor die ervoor zijn opgeleid. Ja, en, uh, en Beun de Haas die gaat zich daar ook mee bemoeien nu. Ja. Ja, maar wacht, dan heb ik wel een vraag. Van, uh, uh, dan ben ik wel heel erg benieuwd. Want uh, we zijn niet allemaal Beun de Haas. Ik, bedoel, ik ben gewoon een uh, docent academische vaardigheden. Ik heb colleges gegeven op de universiteit. Ja, ik doe eigenlijk hetzelfde werk wat ik, uh, wat ik op de universiteit deed. Alleen heb ik er nu gewoon echt de tijd voor. Omdat de student mij, mij, mij inhuurt. Dus uh, wat vindt u dat wel kan en wat niet kan? Ja, maar luister, Beun de Haas, de formulering die was van mij. Maar u had het zelf over dat er allerlei uh, instellingen en allerlei buurt Broodjes, uh, makkelijk, kostendekkend, gewoon uit, uh, als paddenstoelen uit de grond uh, opreizen. En uh, wat wel kan en wat niet kan... Volgens mij heb ik dat net in, in het begin ook al gezegd... het schrijven van een werkstuk, het maken van een scriptie of wat dan ook... dat is niet alleen het maken van het eindproduct... maar het gaat om de begeleiding ook. Mm -hmm. Het is de weg ernaartoe die, die, uh, die, die uh, getoond wordt. Mm -hmm. Dat hoort duidelijk bij een begeleider en een begeleider van de universiteit. En dus niet dat je als begeleider van de universiteit... opeens een werkstuk krijgt waarin allerlei stappen gezet zijn... die jou totaal onbekend zijn. Hm. Nee, ik zou zeggen dat soort, uh, ja, dat soort bureautjes uh, blijven raf. En ook al is de wetgeving daar misschien toch niet helemaal eenduidig in... volgens mij kan het niet helemaal goed zijn. Nee, nou, nou, dat, vind, nou, dat vind ik echt interessant hoor, want uh, kijk, uh, uh, de, de, die procesbegeleiding denk ik dat het heel belangrijk is, maar ik, ja, ik hoor toch echt dat het aan die procesbegeleiding behoorlijk vaak uh, uh, uh, schort en rammelt en dan, uh, dan dat de student eigenlijk nauwelijks uh, uh, goede feedback krijgt van een docent. Wat er, wat er moet gebeuren aan de scriptie... En vervolgens wat er dan moet verbeterd worden. Dus dan denk ik: van oké. Okay, uh, maar maar Damian, dat... eigenlijk als ik je ja. mag onderbreken. Uh, jij vindt eigenlijk ook net eigenlijk wat Jan ook zegt. dat er dus eigenlijk dan gewoon richtlijnen moeten komen. Dus dat er dan Absoluut. gewoon een soort Absoluut. van wetgeving moet komen. Wat mag wel, wat mag niet, zeg maar, binnen deze... Precies, kontrol. want als ik schrijven in, in naam van de student, dat, ja, dat kan gewoon dat niet. Kan dat kan niet, nee. dat zijn de beunhazen, die, moeten er echt, dat moet, die moet je aanpakken. Uh, maar maar dus tegenwoordig is het allemaal zo makkelijk om... Uh, weet, ik heb al een paar studenten gehad die, ja, die vragen aan... van uh, ja, ik heb eigenlijk geen tijd, maar ik heb wel geld. Uh, ja, wil jij dat niet voor me ja. doen, Ja. Dame, ja. En nou, toen dan zei zeg je, nou, nee. uh, dat doe ik niet. Ja, nee. maar dan, dan gaan ze gewoon verder. verder. Ja. Ik heb ook is heb ook een studentenbegeleid waarvan ik echt op een gegeven moment dacht van ja... Ja, hij heeft het niveau niet, weet je. Absoluut ja. nadenken dat lukte niet. In het Engels was het allemaal moeilijk. En ja, Ik heb hem dat gezegd, van goh. Dan ga je nee, waarom wel twijfelen. Je, ja. ja, waarom wil je eigenlijk een scriptie schrijven? Ik bedoel, je kunt ook gelukkig zijn zonder dat, uh, dat papiertje. Ja. Zeggen, ja, nee, ik wil het absoluut halen. Dus uh, ja. Uh, ja, Die is toen naar iemand anders gegaan. Ja, dat vind ja, ik jammer. Blijft, blijft maar, lastig inderdaad, maar de richtlijnen zouden, zouden wel fijn zijn, maar tot die tijd uh, mogen jullie nog uh, yeah. Uh, gewoon doen waar jullie uh, goed in zijn. En dat zijn scripties nakijken. En dat kan bij Bas uh, voor de taal en de spelling op scribbler.nl. En ja. uh, bij Damian uh, kan dat bij scriptieklasje.nl. Als je wat meer hulp en richtlijnen moet hebben uh, richting het eindproduct, zeg maar. Uh, heren, ik dank jullie wel voor uw tijd. En heel veel succes. Graag nou, nou kan ik iets mogen toevoegen? Ja. Heel kort. Uh, dat, uh, als er studenten nu nog uh, luisteren. Ja. Wij zijn op dit moment uh, beschikbaar op de chat op onze website. We hebben een chat ingeregen. En dan kunnen studenten altijd vragen stellen. En we zijn nu ook komende uur nog beschikbaar. Dus als ja. de studenten zijn met vragen, dan uh, helpen we ze graag. Dan mogen ze naar scribbler.nl. En dat is s-c-r-i-b-b-r.nl. Ja, dat is cool. klopt. Kijk. Kijk aan. Nou, uh, daar zou ik dan allemaal naartoe gaan als je nu nog wakker bent. Omdat je je scriptie misschien moet schrijven. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dank jullie wel. Ja, en de telefoonlijnen werken weer, dus dat is ook fijn. We hebben het over spieken, we hebben het over uh, kleine hulpmiddeltjes. Hè, wel of niet uh, geoorloofd, dat kan natuurlijk allebei. Uh, u mag meebellen 0800 1121 uh, over spieken en leuke foefjes. En eerst muziek. I'm Valks van Pieter Bjorn en John Victoria. Ja, uh, aan de telefoon heb ik uh, Jan, als het goed is. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Ja, we hebben het over spieken en over examenfraudes. En nu bel jij met een wel heel bijzonder verhaal. Vertel. Nou, ja, in het kort gezegd, we gingen op voor het ADR-diploma voor de vrachtwagen. En ik had niet veel gestudeerd. En mijn collega naast mij, die wist er heel veel van. Ja. En het werd al gezegd van het heeft geen zin om bij elkaar te kijken, want iedereen heeft een ander examen. Nou, hij was uh, met zijn Multiple Choice vragen binnen twee minuten klaar. En toen heb ik hem, mijn examen ook even gegeven waar mijn examen op stond. En dat heeft hij ook even voor me ingevuld. Dat kan en zo toch? Zo ben niet, ik aan dan. mijn HDR gekomen. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ja, waarom niet? Het is, het is een papiertje van niks. Uh, en waar gingen die vragen over? Wat, wat moest je allemaal weten? Oh, uh, dat is voor transport met, uh, met gevaarlijke stoffen in een toch? Oké. Okay. Dus, uh, dus als dat ik zo'n olie oranje plaatje op mijn vrachtwagen ziet, zeg maar. Maar dat is best wel belangrijk, toch? Je, je doet al hele gevaarlijke dingen vervoeren. Ja, nou ja, maar goed. Dus ik bedoel, uh, als die brandholpen gaat weg, nou klaar. <laughs> en als we dan zo'n oranje stickertje zien met zo'n uh, zo soort uh, uh, doodshoofdje erop, weet jij dan uh, wat dat betekent? Ja, dat weet ik allemaal nog wel. Ik bedoel, ik, ik weet er wel iets van, maar ik, uh, de hoofdlening zou ik daar misschien wel weten. Maar wat nou bij elkaar in mag, uh, wat ze op een examen vragen. Nou, dat zou ik dus niet weten. Maar ja, dat weet de klant ja wel, want die doet die twee dingen niet bij elkaar in. Nee, dat is ook wel weer waar. Maar ja, als jij ermee rijdt, dan uh, is het natuurlijk wel belangrijk dat je ook een beetje weet hoe het allemaal werkt. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nou, ik bedoel, het is allemaal goed verpakt, uh, dus uh, er gebeurt niks meer. Nee, J -j jij kan er wel mee leven dat je dit zo hebt gedaan. Oh, prima. prima hoor. Ik heb, uh, ik, uh, dit is nu bijna anderhalf jaar geleden. En over vijf jaar of over drie jaar moet ik weer hangen. Nou ja, dan is ook okay, weer moeten studeren. Ja, of je vraagt gewoon weer een leuk collega mee die het allemaal. Ja, als hij dezelfde dag weer moet, dan geef ik hem het zo weer hoor. Maar stel nou dat jouw baas nu luistert en die hoort dit en die herkent jouw stem. Die denkt, oh oh, dit is Jan, die ken ik wel. Ja, maar, uh, mijn baas zou de zouden zeggen, ik heb toch het diploma, dus ik mag rijden. Ja, maar een beetje, beetje op de manier gehaald zoals de examenkandidaten nu uh, hun examen hebben gehaald. Niet helemaal ja, op de nee, juiste manier. Dan, moet het, uh, dan moeten hun het beter organiseren. Ja. Ik bedoel, je zit gewoon naast elkaar... Uh... En er loopt één man in, die, in een klas waar 50 man zit. Ja, dat soort dingen gebeuren nog. Ja. Ik bedoel, we zijn geen zestien meer, hoor. Nee, dus eigenlijk vind jij, uh, dan moeten zij er maar wat aan doen. Dan moet het maar een beetje uh, beter georganiseerd ja. worden. En je vroeger op school, heb je toen ook gespiekt? Uh, ik heb uh, weinig op school gezien. Oh, oké. Okay. Ik, uh, ik was er meer buiten, ik mocht niet zo vaak komen. Ik wou er wel in, <laughs> maar ik werd <laughs> altijd weggestuurd. <laughs> Ze wou je niet hebben. <laughs> nee, dus. nee. Nou. Nou ja, dan heb je daar weinig ervaring mee. Maar ja, dank nee. Jan voor het verhaal. Hey, prima. Uh, erg opmerkelijk. Rij voorzichtig. Doe we altijd. Met een gevaar, goed. Heel goed. Heel goed. Hey, doei. Doeg. Nou, bellen kan hoor. 0800 1121. We zijn gewoon weer in de lucht. Dus iedereen kan uh, meepraten. Uh, uh, ja, Jan voor mij. Dat is ook nog wel leuk. Je bent zelfs nog leraar van het jaar dit jaar. Ja. Ja, leren, want ja, ik vond het jammer dat je hem net niet even gevraagd hebt wat hij op dit moment rijdt trouwens. Want, ja, ik denk ik durf het niet te vragen. Oké, okay, ik moet direct nog naar huis. Ja. Ik vond het wel een geruststellende gedachte dat er zo iemand ook op de weg. Ja, zit. Hij rijdt in de buurt van Apeldoorn. Dat okay. weet ik wel. Okay. Dat kreeg ik door in mijn oortje. Dus dat uh, iedereen ja, voorzichtig. Daar... <laughs> ja, precies. En, en, en leraar van het jaar heb je die verkiezingen. Helemaal zelf gehaald? Of is dat ook uh, je een papiertje bij iemand anders? <gacht> oh, wat, een vuile, wat een vuile vraag. Nee, die heb ik helemaal zelf gehaald, hoor. Nee, die heb ik helemaal zelf gedaan. Ja, als je, als je leraar van het jaar wordt, word je ambassadeur van het jaar. Die is er ook voor het MBO, voor het PO. En ik ben dan van het, uh, van het VO. Daar moet je een aantal uh, zaken voor doen. Nee, die moet je echt wel zelf doen. Die ja. heb je zelf helemaal behaald. Kijk, dat is dan wel heel prettig. Uh, Spieken. Um, Zoiets als wat er nu in Rotterdam is gebeurd. Is dat ooit bij jou op school gebeurd? Of is het überhaupt ooit gebeurd? Ja hoor, eigenlijk is het helemaal niet zo, uh, is het helemaal niet zo vreemd. Het is wel een tijdje geleden... Uh, ik zit al heel lang in het onderwijs, maar toch niet zo lang dat ik het zelf heb meegemaakt. Maar in 1943 is precies hetzelfde gebeurd. Met de, met de examens die gestolen waren. Dus alle, hè, er stond van de week nog een, een heel artikel uh, in de krant. Iemand die het nog had meegemaakt. die naar school toe kwam om zijn diploma op te halen. En vergeet het maar, ze kregen niks. Want er was, uh, en, nou, er was uh, flink gesjoemeld. moest allemaal over. Mm. En niet alleen dat het in Nederland is gebeurd. Het gebeurt op het ogenblik uh, bijvoorbeeld. In Rusland is precies hetzelfde aan, uh, aan de hand. En het verbaast ja. me eigenlijk pas dat dat nu pas naar buiten is gekomen. Want ja, in Rusland heb je natuurlijk allerlei tijdzones. Dus de een die begint om negen uh, om uur s ochtends uh, dat te, te, te maken. En degene die... Een paar duizend kilometer westelijke woning. Ja, dat duurt nog eventjes een tijdje... voordat die met hetzelfde examen beginnen. Nou, toen was het al lang bekend. Uh, stond er lang op, uh, op internet. Dus daar zijn ook alle examens gecanceld. En moeten ze op een hele andere manier gaan werken. Uh, misschien dat te wel... voorkomen, ja. Ja. ja dat ja. zijn toch wel gehaaide streken dan eigenlijk. Dat je om negen uur s morgens... en dan weet je inderdaad... oh, mijn tijdzone zes uur verderop... Uh, die, die krijgt het dan pas. Dus dan... Uh... Ja, of het gehaaid is, dat weet ik niet. Zou je er zelf dan van tevoren niet uh, opgekomen zijn als examenmaker? Nou ja, blijkbaar niet in ieder geval. Want nee, het, het... Ja, tegenwoordig is het natuurlijk ook veel makkelijker met internet. Ja, ja. zeker. Um, uh, en, en, en, en daarom denk ik dat dit veel meer voorkomt eigenlijk. Want het is natuurlijk daar in Den Haag, ik moet zo'n beetje bescherming nemen... Uh, anderzijds, het is natuurlijk een beetje uit de hand gelopen qua jongenstreek. En ik snap dat er nu wat, uh, wat luisteraars denken: van nou, qua jongenstreek, het, het, uh, het is perfect geregeld. Hè? Mm. Bij, bijna, bijna de perfecte misdaad. Ja. Maar ja, het is het schoolverhaal natuurlijk. Hè? Hoe kan je examens jatten? Hoe kan je proefwerken jatten? Volgens mij gebeurt het eigenlijk nooit. En. Is er nu iets gebeurd waar ze zelf ook enorm van geschrokken zijn? Ja, we krijgen ook een mail inderdaad van Bart Eisinga. Die zegt, eigenlijk kan ik er wel een beetje om lachen. Want ik bedoel, het is crisis in Nederland. En dan gaan we ons nu hier heel druk over maken. Maar eigenlijk is het gewoon inderdaad een hele goede kwajongensstreek. En ja, als ik de kans had gehad, ik weet het niet hoor. Nou, ja, als, ja ik, ik neem toch een beetje terug wat ik net zei. Of ik probeer het een beetje te, te nuanceren. Het is wel een qua nee. jongenstreek, maar tegelijkertijd... we hebben het nu alleen maar over... oh, oh, oh, wat is er gebeurd en hoe moeten we, hoe moeten we dat nou allemaal veranderen? En hoe kunnen ja. we dat nou allemaal weer, weer, uh, weer rechttrekken? Nee. Maar dat zo'n grote groep dat gedaan heeft... ook het eigen nest zo aan het bevuilen is... Nee. zo'n grote groep blijkbaar niet is opgeleid in... Nou ja, laten we zeggen: een beetje eerlijkheid, een beetje sportiviteit. Ja. Een beetje, ik, he, het, het is wel wat verder dan bij de buurman eventjes kijken om, oh ja, nou die ene multiple choice vraag, die kan ik dan nog wel eventjes overnemen. Ja. Nou. Volgens mij gebeurt dat bij examens al niet, en dan nu hele examens jatten. Ja. Kijk, volgens mij zijn die kinderen of kinderen, ze zijn 18, maar zijn ze ergens mee begonnen en ging het zo gemakkelijk. Ja. Een kluis wat eigenlijk een veredelde bezemkast blijkt te zijn met een versterkte deur. Nou, die hebben wij ja. in de keuken ook een versterkte deur met een sleutel die drie jaar geleden gestolen was. Eerlijk gezegd heb ik uh, wel eens gedacht, die drie jaar geleden gestolen was... zou er nou de afgelopen twee jaar niks meer gebeurd zijn? Nee, ze vroegen me ook al af, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Of ja. zouden ze zo ver vooruit gedacht hebben dat ze dachten... we hebben hem al vast voor over drie jaar. Maar inderdaad, waar nou, was die sleutel de laatste jaren? Dat ja. is natuurlijk ook... Uh, ja. ja, ik hoop het. Maar zo'n grote groep dat er op een school... zo weinig is gebeurd aan, ja, aan eerlijkheid, aan, aan, aan, aan, aan saamhorigheid... aan, aan rechtvaardigheid... Aan, ja. Ja, het is toch een beetje, dat is toch wel erg. ja. ja ik, moet, ik moet heel eerlijk opbiechten dat ik een keer uh, het uh, niet het examen maar een uh, geschiedenistoets heb gevonden uh, in de la van het bureau van mijn docent geschiedenis, uh, maar ik heb hem keurig laten liggen. Ja, nou dat, uh, dat dat pleit voor je. Ik zal uh, vertellen op, op het ogenblik zijn er natuurlijk op middelbare scholen allerlei uh, proefwerkweken. Die hebben wij ook en dan moest mm -hmm. ik uh, vorige week surveilleren en uh, nou, een jongetje rechts vooraan, precies voor mij, die zat zijn rekentoets te maken. Nou, daar moet je allerlei, allerlei dingen mee doen. Al die stappen die moet je formuleren. En ik keek zo eens. En ik keek naar de allerlaatste stap. En de laatste stap die had opgeschreven was, ik weet het nog, 2 min 250 kwam er dan uh, uit. En dat is natuurlijk min 248. Maar hij had opgeschreven 248. En ik legde mijn vinger daar zo op. Om te zeggen: Van potverdoor, nu heb je alle stappen goed gedaan en die laatste niet. En ik nou ja, of dat nou allemaal zo oorbaar is, dat weet ik niet. Maar ik wilde hem nog een beetje helpen. Eigenlijk keek hij me zo'n beetje aan van... Ja, oké, okay, hij heeft het wel verbeterd. Maar het hoort niet helemaal zo. Toen dacht ik, nou jongen, je hebt nog gelijk ook eigenlijk. Net zo goed als als jij een proefwerk hebt teruggelegd in de la... Of aan de andere kant, je kan je ook afvragen... wat doe je in de la van die docent trouwens, maar goed, nou, Zoek dus... naar dat proefwerk okay. eigenlijk wel, ja. Nou, zo hoort het toch een beetje, ja, ja. Ik heb hem wel laten liggen, maar natuurlijk heb ik wel even gekeken... wat er allemaal is, stond. Nee, maar, ja. maar dat uh, vervolgens heb ik dat natuurlijk allemaal niet echt heel erg goed onthouden. Maar zulke lange antwoorden. Maar ik heb het wel laten liggen, dus dat vond ik dan wel weer aardig. Maar ja, okay. wat je zegt inderdaad, ja, je helpt iemand, maar mag dat dan wel inderdaad? Een klein minnetje ergens, ja. Ja. ja, ik vond het wel ja. wacht. Het was Floris. Floris, sorry dat ik het gezegd heb trouwens ja. niet. Nou, en Floris, wel fijn dat je dan even een puntje extra had hè? je toetsen, <laughs> Dat scheelt dan weer wel. Ja, nu u thuis kunt meebellen 0800 1121 Want ik ben heel benieuwd naar uw verhalen van vroeger. Uh, was u net als ik. Heeft u wel eens een toets gevonden, maar laten liggen? Of uh, heeft u zelfs wel eens een keer een toets meegenomen? Maar ja, vannacht is de nacht. U kunt het allemaal opbiechten hier. En uh, dat mag natuurlijk ook gewoon anoniem. Dus 0800 1121. De telefoonlijn doet het gewoon weer. Dus u kunt meebellen. En uh, ja, dan gaan wij door met muziek. Johnny Hates, Turn Back the Clock. Back de klak. Ja, misschien hadden ze dat wel gewild... die uh, jongens die die examens onder hun arm hadden. Ze dachten, oh jee, hadden we dat nog maar nooit gedaan. Konden we maar even de tijd terugdraaien. En dan, uh, hè, het ze stiekem weer terugleggen. Dan hadden ze nu misschien wel vakantie gehad. Hadden ze misschien niet overnieuw moeten doen. Ik heb een uh, stadsgenoot aan de telefoon. Jos, uit Utrecht. Ja, klopt. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Um, ik had een soort verhaal, wat ook... Uh... Neerkomt op een soort van spieken. Ik zat vroeger op de MTS en hadden we een schriftelijke overroering natuurkunde. En uh, de docent was nog niet binnen. En na de pau pauze gingen we met z'n allen vast de klas in. En dan lagen de, uh, de opgaves lag al op tafel. Mm -hmm. En dan heb ik uh, die even zitten bekijken. En toen snel naar mijn tabellenboek gegaan om te kijken welke formules ik nodig had. En. Uh, toen heb ik uh, uiteindelijk een tien gehaald. En waar dus had ik de leraar dat Ik had het verstolen, maar ze lagen al klaar uh, op de tafel van de docent. Dus je had het alvast even ingekeken? Ja. En jouw docent had hij niet zoiets van: uh, God, die Jos heeft ineens een tien? Terwijl hij normaal alleen en... maar drietjes haalt op dit vak? Of uh, viel het niet zo op? Nou, ik was meestal redelijk goed in natuurkunde, want ik haalde uh, voldoende, terwijl de hele klas een onvoldoende haalde af en toe. Oké. Okay. Want natuurlijk dat vond ik, uh, ja, vond je een ja dat, dat, daar besteed ik veel aandacht van aan, aan, uh, aan uh, tijdens mijn huiswerk. Ja, dus eigenlijk was je er ook wel goed in. Dus je had het eigenlijk helemaal niet nodig. Jawel, want dan kon ik vast een plannetje ontwikkelen hoe ik de opgaves uh, met welke formules moest oplossen. Ja, oké, okay, maar je had het eigenlijk helemaal niet nodig om te spieken, want je was er al best wel goed in. Ja, ik had het niet nodig, maar het is natuurlijk wel fijn om... Maar... Om een perfect cijfer te halen. Ja, wat vind, wat vind je daar nou van, Jan? Dat hij dat zo uh, inziet. Heb je dat ook wel eens gedaan, trouwens? Een toets al op, op tafel laten liggen? Nee, ik geloof het niet. Maar het zegt wel een beetje over, uh, over, over, over het belang... Dat, uh, dat er aan examens of aan toetsen gegeven wordt. Want een van die meisjes die in, uh, in Rotterdam uh, nu, nu betrapt is... was een hartstikke goede leerling. Had ja, hartstikke cijfers, goede cijfers. Ja. Iedereen die wist... Nou, zij slaagt. Zij slaagt misschien wel Koem En omdat er zoveel druk ligt op zo'n examen... wat op zich eigenlijk heel vreemd is, maar goed. Dat is eigenlijk ook mijn punt van kritiek op die examens. Hm. Gaan die kinderen dat toch doen? Dus terwijl ze zeker weten, voor, voor 99% zeker weten... het gaat hartstikke goed... ja, ja sluipt de onzekerheid erin en gaan ze zoiets doen. Ja, dat was bij jou ook het geval, Jos. Je dacht dan toch maar het zeker voor het onzekere? Nou, ik kon gewoon de drang niet weerstaan om naar die opgaves te kijken toen nee. ik de klas binnenliep. Nee, dat snap ik eigenlijk ook wel. als het zo voor je neus ligt, dan is het ook wel heel makkelijk natuurlijk. Ja. En ik voel me er niet echt schuldig over, want ik heb, ik heb geen uh, examens gejat of zo. Nee. Ik heb maar heel eventjes uh, naar de opgaves zitten kijken. En toen uh, ben ik naar mijn tas gegaan en mijn ja. beddenboek gepakt. Nou, Jos, na zoveel tijd komt het dan nu toch nog even op tafel. ja. Kun je dan je iedereen het horen inderdaad. Ja, ja. kun je opgelucht je... adem halen. heb je toch weer opgebiecht Dank je wel voor het ja. bellen, Jos. Oké. Okay. Dag. Dag. Dag. Ja, precies. Ja, je zegt net eigenlijk, uh, uh, je bent het sowieso niet zo eens met de, hoe het in Nederland gaat qua examens. Uh, althans, als ik dat goed uh, uit je zin opmaak. Hoe, hoe moeten we volgens jou dan examens gaan doen? Nou, de examens op een middelbare school, want dan, daar, daar hebben we het nou zo'n beetje, zo beetje over. Uh, ja, ik denk dat het een beetje een achterhaald verhaal is, moet ik zeggen. Hè, als je op je vierde naar school gaat en nou, waar ik dan op zit, voortgezet onderwijs. De, de, de, mijn leerlingen die gaan voornamelijk naar een hogeschool en een universiteit. Dus die zijn nou, tot een 22e, 23e zijn, zijn ze bezig. Een jaar of twintig zit je op school mm -hmm. en één keer... Echt één keer krijg je een centraal schriftelijk eindexamen. Dat is op het eind van je, van je middelbare school. Ja. Daar wordt een enorm belang aan uh, gehecht. Dat kost gigantisch veel. Ik heb het niet zozeer over geld, maar over inzet, aan personeel, aan, uh, aan spanning ook. Het kost heel veel lessen. Ik heb mijn, ja. uh, mijn leerlingen in de, in de eindexamenklas nou half april voor het laatst uh, gezien. Zowat. En dan ga je iets doen. Dan ga je dus een steekproef nemen. Maar één keer, en die telt dan ja. net zoveel mee als alle schoolexamens... die door het hele jaar heen gemaakt zijn. En die, we weten toch allemaal dat een steekproef dat die niet erg representatief is. Ja. En ik snap wel dat ik uh, uh, nu een aantal collega's tegen de Scheneschop... die zeggen van well, ja, maar er moet toch een instantie zijn... die dat allemaal in de gaten houdt. Ja, maar die heb je ook op hogescholen, die heb je ook op universiteiten. Daar zijn visitatiecommissies, daar zijn inspecteurs die zeggen... laat mij eens eventjes kijken welk examen jij hebt afgenomen... zonder dat ze dat zelf hebben gedaan. Ja. Uh, en laat mij eens eventjes kijken hoe je dat hebt nagekeken... Ik denk dat als je dat zou doen in het middelbaar onderwijs... Als, er, eh, als, als de inspectie ook je schoolonderzoeken zou kunnen navragen... en eens dus even kijken, welke eisen heb je, welke normen heb je? Hoe heb je het nagekeken? Dat a. de kwaliteit van al dat werk gewoon verhoogd wordt... Ja. en b. dat je al die spanning... En het, ik, volgens mij is het een beetje nostalgie of zo... om een soort uh, ja, afsluiting van je jeugd... en begin van volwassenheid, dat moet dan... Ja, dat, dat moet al gemarkeerd worden met, zijn, een, ja. uh, met, met een examen. Nee. En dat vind ik jammer. Uh, overigens, de examens die zijn altijd hartstikke goed gemaakt hoor. Uh, Cito maakt die fantastisch. Maar mm. we zouden er zoveel beter en zoveel meer gebruik van kunnen maken eigenlijk. Maar niet zo dat markeren. Nee. En nou, ik heb zelf ook drie kinderen die alle drie uh, examen hebben gemaakt. En ik denk dat heel veel mensen nu zullen. Uh, aanvoelen, wat ik zeg, dat niet alleen een uh, jongen of meisje examen maakt, maar dat het hele gezin examen maakt ja. op dat moment. <laughs> Iedereen uh, ondergaat de stress inderdaad. Thuis. Zeker. Ja, ja. Ja, ja. Dus ja. eigenlijk zou het geleidelijker moeten. Gewoon toetsen die gewoon Meetellen en uh, door het jaar heen. Ja, Zoals het, bij, zoals het ieder jaar gebeurt. Ja. Ik ben in staat om te vertellen of een leerling over mag van 1 naar 2, van 2 naar 3, van 3 naar 4 en dan maar op. Ja. Maar alleen helemaal op het eind, dan komt er een externe uh, organisatie, die ja. komt kijken en die kan best kijken. Laat, laat die over mijn schouder meekijken wat ik de rest van de, van, de, van de tijd doe, de rest van mm -hmm. de jaren doe. En niet dat ene moment alleen maar. Ja. En dat ene moment. Het cijfer van dat ene moment, dat mag dan ook, zegt de minister... dat mag dan ook niet te veel afwijken van, van de rest. Van ja. de rest. Ja. Wat heel erg vreemd is, want er zijn genoeg argumenten te bedenken... waarom die andere cijfers, waarin je andere onderdelen toetst... waarin bovendien erg kansingen zijn, in een, in een andere setting minder stressvol... waarin dat veel beter gebeurt. Ja. Ja, precies. Dus dat vind ik eigenlijk, eigenlijk allemaal een beetje vreemd. Ja. ja, zo die druk opvoeren aan het einde van het jaar en dan... Uh, ja. Volstrekt onnodig. Ja, eigenlijk. Nou, kijk. Ik heb nog een uh, Beller. Uh, Annette, goeienacht. Ja. ja, hallo, goeienacht. Uh, ja, ik heb ook nog even naar die laatste opmerking mee zitten luisteren. Maar. Dat uh, uh, uh, is heel idealistisch gedacht, hè? Om de, al die jaren. Uh, gedurende de Middelbare School elk jaar over de schouders van de school mee te kijken. En. And, uh, uh, uh, dan het niveau te handhaven. Hm. Want op zich is dat. Ben ik daar helemaal mee eens. Maar ik denk dat het praktisch gewoon niet haalbaar is. Om al die en, scholen te controleren, zeg maar. Om al, die, om al die dingen inderdaad te controleren. Want dan moet je natuurlijk veel meer controleren... dan wat je nu doet met alleen één eindexamen niveau. Ja, ja dan zouden alle goed, leraren apart, alle idealisme. vakken apart onder de loep moeten. En dan uh, is ja. dat eigenlijk nog ja. meer werk. Ja, want maar, het, het, het idealisme ben ik helemaal mee eens, hoor. Dat hm. dat, dat, dat, dat beter zou zijn... Ja, beter voor de leerling. Ja. Want nu is het zo dat inderdaad heel veel scholen... op de lagere klassen een veel te laag niveau hebben. En dan komen kinderen in de eindexamenklas. En mm. dan ga je pas merken hoeveel eraan schort. Je ja. moet er in zo'n laatste jaar nog zoveel gebeuren. En daar komt die druk vandaan. Maar als je een goede school hebt die van de, laag, van de lagere klassen af... Uh, de kinderen meeneemt naar het juiste niveau toe dan is dat op het eind helemaal niet zo'n stressvol gebeuren. Nee, als het zeg maar heel geleidelijk gaat, dan, uh, dat, dan ja. moet dat goed zijn. Hé hey, Annette, je hebt zelf ook nog een verhaal over toetsen en spieken. Ja, ja, ja, ja. ja ik, ik ben zowel leerling als docent geweest. Dus ah, kijk. Ik heb het van twee kanten. Maar uh, als leerling heb ik een uh, geweldig mooi uh, meegemaakt. Onze aardrijkskundeleraar was, uh, ik, en spreek ik over de jaren 70... Ja. Uh, een hele fanatieke man... En die had uh, een vrij moeilijk onderwerp. Iets over, over meteorologie en zo. En uh, daar had hij een repetitie gemaakt. En dat ging vroeger nog op stencilmachines. En ja, nou weet niemand meer wat het is. Maar dan had je één een soort blauwdruk. En daar maakte hij dan een heleboel kopies van. Mm -hmm. En die, uh, dat origineel, dat had hij in vieren gescheurd in de prullenbak. Naast de stencilmachines weggegooid. Kijk, dat is en dat makkelijk had zoeken. <laughs> ja. En keurig netjes weer aan elkaar geplakt. Alle antwoorden keurig netjes ingevuld. Gekopieerd voor de klas. Zo sociaal waren we dan wel. De hele klas had het exemplaar. En alleen één van ons was zo dom... om dat ding mee te nemen... en te gaan zitten overschrijven... tijdens het werk zelf. Oh nee. En dus, ja, uh... Die werd gesnapt. Ja. En die man die, die, die zag toen... die dacht dat hij alleen die ene figuur had gepakt. Maar die ging daarna... Dat uh, werk nakijken en iedereen had een team. En die man die werd zo verschrikkelijk woest. En ik zie dat nog voor me, zijn dikke aderen zwollen in zijn nek, hoe hij schreeuwend voor die klas met het knalrode hoofd. En uh, ik, eigenlijk heb ik altijd gedacht: van, man, laat je toch niet zo gaan. Dit is toch gewoon een sport. Ja. Je hebt even gehaald. Je moet altijd weten dat je elkaar te slim af moet zijn. Ja, als en, leraar moet je, je dan ook gewoon op je hoede zijn, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. En als leraar heb ik zelf ooit een keer um, een, een tas eventjes onbeheerd laten liggen. En daar hebben leerlingen inderdaad... De, de, want dat doen ze tegenwoordig. Ze halen gewoon, ze pikken alles uit je tas uh, als docent. Maakt niet uit wat. En uh, daar zat niks belangrijks in, in die tas. Maar toen werd de suggestie gewekt... dat er een schoolexamen uit mijn tas was gepikt. Ja. Dat ging uh, rondzoomen onder de leerlingen en dus ook onder de ouders. En toen hebben de ouders gebeld naar school, van ja, dat is niet eerlijk. Het schoolexamen is al ingezien door een paar leerlingen... en dan is het niet eerlijk als niet iedereen het heeft ingezien. Maar en dat was niet het zo. Docenten... Het was helemaal niet <lacht> nee, zo. Nee, dat kan ook helemaal niet, toch, met examen. Docent... Nee, ik werd als docent verplicht om een nieuw examen te maken. Een schoolexamen ging het over, hè? Oké, okay, ja, ja. Dus in het eindexamenjaar heb je een paar schoolexamens... en ja. het centraal eindexamen. Maar de schoolexamens worden door de school zelf gemaakt. Dus dat alleen het gerucht ging dat het gestolen zou zijn... Moest het helemaal dat overnieuw. Ik om een nieuw examen te maken. Zo. Dus, ja, dat was heel erg lullig. Ja, ja maar het is wel grappig dus dat je eigenlijk beide kanten kan omschrijven. Zowel van ja. uh, de ja. scholier die... De uh, Ja, ja. Het examen gepikt heeft. En, uh, ja. Nou ja, nu als docent. Ja. Nou ja... Moet het, altijd scherp blijven. Altijd scherp blijven, ja Jan. Ja. Ja. Je, je bent ja. wel uh, docent van het jaar, maar je moet uh, scherp blijven. <laughs> is de wijze tip van Annette. Dank daarvoor. Oké, okay, doei. Is het, is het je wel eens overkomen dat ze je in tas liepen te grabbelen op nee, zoek naar examens? Nee, nee, nee nog nooit. Nee, nee. Het, althans, ik geloof het niet. Dan, heb, dan hebben ze het gedaan dat, uh, dat ik het nooit gemerkt heb. Uh, maar Annette zei van ja. Ik, ik, ik, op, ik kom nog eventjes terug op het begin wat ze zei. Ze zei, ja, ik vind het een prachtig idealistisch uh, plan. Yeah. Nou, het is niet zo idealistisch in de zin dat het een, uh, een, een, een, een ideaalbeeld uh, zou zijn. Het wordt gepraktiseerd natuurlijk op alle. Uh, vervolgopleidingen. Ja. En het is ook niet zo dat ieder examen of ieder proefwerk... of ieder tentamen bekeken moet worden door een ander... Maar ja, we hebben natuurlijk al het gedonder gehad met In Holland. Als je, ja. als je dat nog ja, ja, ja, ja, uh, ja, ja. Nou, sindsdien zijn de visitatiecommissies gevreesd. Ja. Ze kunnen natuurlijk op een, op, een, op een school komen en zeggen... laat mij van dat vak eens eventjes dat en dat zien. En daar uh, volgen flinke sancties hoor, als het niet goed is. Ja, ja zeker weten. Ja. Dus het kan ook steeds proefgewijs. Dat wil ik eigenlijk alleen ja. maar even zeggen. Nou, kijk aan. Er zijn uh, andere oplossingen eventueel voor zo'n eindexamen. Maar voor nu hebben we weer een paar uh, speakdames tips gekregen eigenlijk afgelopen uur. Dus ik hoop niet dat mensen die gaan gebruiken, maar gewoon weer lekker vergeten. Het waren in ieder geval wel spannende verhalen. En ja, tot zover het spieken op scholen, want straks gaan we het hebben over hoeveel je eigenlijk op je ouders lijkt. Ja, of je dat nou wilt of niet, want dat is uit een onderzoek gebleken. En Jan, ik heb begrepen dat je nog een uurtje bij ons aan tafel blijft. En straks ook nog een andere gast en live muziek. Maar dat na het nieuws van drie uur.